Tavaas je je loon. Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shemkeval, Malchuto Reolam Fae. O Israël, Yahweh is onze God, Yahweh is één. Gezegend zij de naam van zijn koninklijke majesteit voor eeuwig.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 De Sabbatpsalm wordt je ook wel genoemd. Ik kan miek vragen om de parasha voor te lezen. Noach kreeg drie zonen, Sem, Gam en Javed. Toen de eeuwige God zag dat de mens alleen maar slecht deed en slecht sprak God en zei tot Noach, ik zal de mensen, het vee, de kruipende dieren en de vogels allemaal verdelgen. Alleen Noach was een goed mens in de ogen van de eeuwige. En God vertelde Noach zijn voordelen en zei, met jou sluit ik een verbond. Maak een grote ark van hout met hokken. Ga met je vrouw, je zonen en hun vrouwen in de ark, omdat jij wel rechtvaardig bent en goed doet. Neem van alle reine dieren zeven mannetjes en zeven vrouwtjes en van de onreine dieren één mannetje en één vrouwtje. Van elk soort vogel moet je zeven mannetjes en zeven vrouwtjes in de ark nemen. Over zeven dagen zal het gaan regenen. En het zal veertig dagen en nachten regenen. Zodat alles wat geschapen is wat niet in de ark is, zal worden vernietigd. En Noach deed zoals God hem gezegd had. En zeven dagen later begon het te regenen. Noach was zeshonderd jaar oud toen de regen begon. Het was in de tweede maand op de zeventiende dag en de regen duurde veertig dagen en nachten. Het water steeg boven de hoogste bergen. Zo stierven alle wezens die nog op de aarde waren: vogels, vee, dieren en mensen. Alleen Noach, zijn familie en de dieren in de ark waren over. Veertig dagen duurde de regen en na nog eens 150 dagen begon het water te zakken. Doordat het water zakte, kwam de ark vast te zitten op de berg Adenach. Toen op de toppen van de bergen weer zichtbaar wa waren, opende Noach het venster en stuurde een raaf naar buiten. De raaf vloog heen en weer, maar kon geen plek vinden. Daarna stuurde hij een duif naar buiten. De duif kon geen droge plek vinden en keerde terug naar de ark. Zeven dagen later liet Noach de duif nogmaals naar buiten. En tegen de avond kwam de duif terug met een olijfblad. Toen wist Noach dat het water een stuk gezakt was. Zeven dagen later stuurde Noach de duif opnieuw weg en deze keer kwam de duif niet meer terug, omdat hij een plaats had gevonden om te wonen. En God sprak tot Noach, op de 27e dag van de tweede maand. Ga en verlaat de ark, jij, je vrouw, je zonen en hun vrouwen en alle dieren. De dieren zullen vruchtbaar zijn en zich vermeerderen. Noach deed zoals de eeuwige hem gezegd had en richtte een wijsteen op en dankte de eeuwige voor de redding van hem en zijn familie. De eeuwige aanvaarde de dank van Noach en beloofde. Nooit meer zal ik het levende op aarde doden. Zolang de aarde bestaat, zullen zij en oogstheid elkaar opvolgen, zoals kou en hitte, zomer en winter en dag en nacht elkaar opvolgen. En God zei, ik zal een teken geven als bevestiging van mijn belofte. Mijn boog zet ik in de wolken. Elke keer als de wolken regen brengen, zal de boog, het teken van mijn belofte, zichtbaar zijn. Ga. En al wat groeit, zal jullie tot voedsel zijn. Net als alles wat levend is. Maar er mag geen bloed meer in het vlees zijn, als jullie het eten. De zonen van Noach, Sem, Gam en Japhet kregen veel zonen en dochters, en die werden tot volken. De kleinzoon van Gam was Cush. De zoon van Cush was Nimrod, die de eerste grote heerser op aarde was. Daarom wordt er gezegd, Gelijk Nimrod, een groot jager in de ogen van God. Zijn rijk was in Babylonie. Erg en Akat en Kalmee, het land van Sinjar. Hij trok naar Ashur, bouwde de stad Nineveh, Rigervod, Ir en Kelag en de stad Rezen tussen Nineveh en Kelag. Een volk leefde in de vallei Sinjar. Ze zeiden, laten wij een stad bouwen met een toren tot in de hemel. En de eeuwige keek naar het werk van het volk en God zei, zie, het is één volk met één taal. Als dit lukt, zullen zij wederom gelijk aan ons worden en zal niets hun onmogelijk zijn. Daarom daalde God af naar het volk en verwarde hun taal, zodat de een de ander niet meer verstond en zij de bouw van de stad en de toren niet konden voortzetten. En God verstrooide de mensen over de hele aarde. Die plaats heet Babel, dat betekent verwarring, omdat God de taal van de mensen in verwarring heeft gebracht. Dit is de geschiedenis van Sem, de zoon van Noach. Sem had veel kinderen, die ook weer kinderen kregen. Uit die familie werd Tera geboren. Tera had drie kinderen, Abraham, Nahor en Haram. Haran stierf in het huis van zijn vader in ur en liet zijn zoon Lot achter als wees. Terach ging met Abraham zijn zoon en de vrouw van Abraham Sarai met Lot, de zoon van Haran de kleinzoon van Terach, weg van ur naar het land Kanaan. Abraham en Sarai hadden geen kinderen. Zij kwamen in Haran en bleven daar wonen. En Tegen werd 205 jaar oud en stierf in haar hand. Wil ik psalm 100 voorlezen, een lofpsalm. Juich voor Yahweh heel de aarde. Dien Yahweh met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat Yahweh God is. Hij heeft ons gemaakt, niet wij, zijn volk en de schapen van zijn weide. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofzang. Loof hem, prijs zijn naam, want Yahweh is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. En dan willen wij een aantal liederen zingen. We beginnen met Psalm 100. Juich aarde, juich alom de Heer. En dan, dat is een opdracht eigenlijk aan heel de aarde. Hij wordt heel vaak ook voorgelezen in de Siena, op Psalm 100, op de sabbatten. En dan 589. En dat is dat we zelf moeten gaan juichen. Ik wil juichen voor u, mijn heer. Dus dat is, eerst krijg een opdracht voor heel de aarde. En dan is het eigenlijk van ja keer in je tot jezelf en beweeg jezelf tot het juichen van onze Heer. En dan willen we zingen over de koning der koningen en lead me lord, dat is een Engels lied. We willen dan samen een gebed uitspreken. Ik zal beginnen en dan uh, iedereen mag meedoen na het amen van de ander. Ik wil gaan spreken, zal ik al aanhaalden van wij worden er Wordt Heel vaak wordt dat gezegd, hè, met name dus door de mensen die de zondag houden. Maar wij worden zo ontzettend gezegend door het houden van de zondag. Er zijn boeken vol van geschreven. We krijgen ook regelmatig een boekje uit hele goede bedoelingen aangereikt. Zo van moet luisteren. Als je dat boekje leest, dan moet je toch wel overtuigd zijn dat het een zondag is geworden in plaats van een sabbat. Snap dat nou toch? Want wij ontvangen zoveel zegen. Ik denk dat iedereen dat wel herkent in zijn eigen leven. Dus ik zat ineens en dacht, nou misschien moeten we daar eens een keer over na gaan denken. Maar klopt dat nou wat ze zeggen? Is dat nou, is dat nou waar? Het frappante is dat als je dus praat met een moslim of met een hindoe of een boeddhist of wat ook, die ervaren allemaal een zegen, omdat ze dus de dagen houden die voorgeschreven staan van hun godsdienst. Dus het is te makkelijk om te zeggen van moest luisteren, wij worden gezegend door de zondag houden. Maar hoe zit het nou bijbels gezien? En daar willen we nog gaan kijken. En wat zegt nou de Bijbel over de zegen? Psalm 37. Daar staat: vertrouw op Jahwe en doe het goede bewoonde de aarde en voed u met trouw. Het zijn opdrachten die je krijgt om dus het goede te doen in vertrouwen op Yahweh. Dus het is niet, ook weer niet los verkrijgbaar. Je kunt niet zeggen van luisteren. ik doe alleen het goede. Nee, dan haal je de helft van de zin weg. De zin begint van luisteren. voor je het goede kan doen, moet je eigenlijk je vertrouwen stellen op Yahweh. En vanuit dat vertrouwen kun je het goede gaan doen. Zo staat het eigenlijk. En bewoon de aarde en voed u met trouw. Dat is eigenlijk net wat we een tijdje terug over hadden, over dat je dus bepaalde dingen moet je aantrekken, zegt Paulus. Zoals de liefde trekt de liefde aan als een jas. Het is een actie. Je kunt niet zeggen van luisteren, ik leef goed en daarmee ben ik klaar. Nee, je moet, het actief moet je leven volgens Gods woord. Dus wij bewonen de aarde en we moeten ons voeden met trouw. En trouw is... Trouw blijven in hetgeen wat God gezegd heeft, in hetgeen wat God ons heeft laten zien door Yeshua. Want hij heeft ons voorgedaan hoe Yahweh wil dat wij leven. En in dat spoor willen wij verder, willen wij leven. Schep vreugde in Yahweh, zegt hij dan. Dus het is niet alleen vertrouwen, maar je moet ook nog eens een keer vreugde scheppen in hem. Dus je moet blij zijn. Nou, dat hebben we ook proberen uit te drukken in juicht voor hem. Hè. De opdracht om heel de aarde te laten juichen voor het aangezicht van Yahweh. Maar ook dat we dat zelf moeten doen. We moeten niet toeschouwers blijven en zeggen, oké, okay, het is fijn dat mensen zich verheugen in Yahweh. Nee, we moeten er zelf deelgenoot aan worden. Het is niet wat wij heel vaak denken in het Westen, van dat wij een soort solitair kunnen geloven in Yahweh. Zo is niet de Hebreeuwse invulling van het geloof. Het Hebreeuwse is samen. Samen breng je je vertrouwen uit op Yahweh. Samen dien je hem. Samen juich je voor hem. Je doet alles eigenlijk samen. Samen eten voor het aangezicht van Yahweh. Dat zegt Yahweh ook. Als je dus op een gegeven moment de feestdagen hebt. en ook de grote feesten. dan is het eten voor zijn aangezicht. Je komt met het goede wat je gekregen hebt van hem. en daar is een gedeelte voor Yahweh. maar het grootste gedeelte is om dus te samen te eten. en vrolijk en blij te zijn voor zijn aangezicht. En dat is ook wat hier bedoeld wordt. Van schep vreugde in Yahweh. Je mag je gaven brengen voor zijn aangezicht. maar je mag ook zelf genieten van alles wat hij je gegeven heeft... en wat hij dus, waarin hij jou gezegend heeft. En daar moet je vreugde in scheppen. Je moet het niet zomaar aanvaarden... van, ja, ah, goed, ik heb het gekregen... of ik heb ervoor gewerkt... en vanuit die gedachte mag ik er dus van genieten. Nee. Je moet je beseffen dat eigenlijk alles wat je gekregen hebt... heb je dus van hem gekregen... en daarom... maak je vreugde voor zijn aangezicht. En daar schept we dus ook weer plezier in. Dus het is niet alleen dat wij... ...plezier hebben in hem... ...en door hem... ...maar dat hij ook plezier heeft omdat wij plezier hebben. Dat is een hele mooi mechanisme. Je kunt eigenlijk vergelijken als ouders... ...als je kinderen blij zijn om iets... ...dan word je zelf ook blij. Dan zeg je, oh wat leuk, oh, wat fijn... ...dat is een gedeelde vreugde. En doe je dat... ...dan geeft hij jou... ...wat je hart verlangt. Nou, dat wordt heel erg misbruikt hè, tegenwoordig. Je hebt tegenwoordig heb je, ja, mensen die echt zeggen... ...om thuis van... Het is eigenlijk net een soort met winkel waar je, waar je naar binnen gaat. Dus je geeft eigenlijk een God op van moest luisteren. ik wil dat en dat hebben. We hebben het wel eens gehoord van een prediker die zegt me luisteren. Dus, je gaat dus niet met een boodschappentas naar de stad, maar je gaat eigenlijk met een vrachtwagen. En je laat hem gewoon vol met hetgene wat jij wil hebben. Want zo wil God dat je, nou dat geloof ik niet. Ik denk dat hij geeft wat je op dat moment nodig hebt. En niet dat je dus overmatig zal krijgen van wat je hart verlangt. Het moet wel in overeenstemming zijn met wat God wil in jouw leven. En dan wentel u weg op jaren. Dat is niet zomaar van daar ben je er van af. Nee, maar hij wil wel alles weten wat jou aangaat. Wat jou dwars zit, of waar je mee kant, of noem maar op. Maar ook de dingen waar je mee blij bent. Je vreugde heb je al uitgesproken. Maar hij wil van elk detail van je leven wil je op de hoogte zijn. Is hij dat dan niet? En natuurlijk is hij dat. Hij is de God van de hemel en van de aarde. Hij is de grote schepper van alles. Ja, hij weet alles. Maar toch, net als een vader, ook al zie je als vader iets dat je kind ergens mee zit, en soms dan weet je al waar het mee zit, toch wil je heel graag dat ze naar je toe komen en vertellen: ja, ik, ik zit daarmee. Ik heb daar, ik heb een probleem of maakt niet uit waar ze mee komen. En dat doet je goed, want dan merk je dat er vertrouwen is om dus uit te spreken dat er iets is met je wat de vader al lang gezien had en gemerkt had maar zolang je niet komt kan hij er in principe niks mee doen want je moet het uitspreken, je moet het op zijn bord leggen en zeggen, luisteren, ik heb een probleem en wil u me alsjeblieft helpen en dat is het wentelen van je weg op Yahweh en dan ook vertrouwen op hem dat als je het dan brengt dat hij er ook iets mee zal doen ik dacht dat Corrie en Boom het heeft gezegd: van ja, op een gegeven moment heb je dus zo'n pool waar je dus alles in kan dumpen, zeg maar. Hè. Dat zegt, ja, maar nou, moest luisteren, wat dumpt dat nou? En dan ben je het kwijt, maar ze zegt: je moet goed lezen of op dat bordje staat: er staat verboden te vissen. Ze zei, je moet het niet meer weer op gaan vissen en weer op je rug binden en weggaan. Dat gaat niet werken. Je moet het echt daar ook dan laten. ik geef het dan u over. En laat het dan ook vertrouwen op hem en hij zal het doen. Want je hebt al gezegd dat je het niet zelf kan, dan geef hem dan ook de kans om het te doen. En probeer het dan niet weer op je schouders te nemen en dan zelf aan de slag te gaan. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgen staat. Uw recht doen stralen als de middagzon. Nou, daar is iets waar wij naar verlangen. Hè. Wij verlangen echt naar de terugkomst van Yeshua. En we verlangen ernaar dat het recht weer zal zijn hier op aarde. Dat het recht ook weer in ere hersteld wordt. En dat er... Ja, niet het recht zoals de wereld dat doet, maar echt Gods recht. Dat dat weer plaatsneemt op de aarde en dat vanuit Jeruzalem de gerechtigheid over heel de aarde zal plaatsnemen. Zwijg voor Yahweh en verwacht hem. En dat zwijgen is niet dat je dus gewoon je mond moet houden, zoals wij vaak horen van me luisteren. Je mag niet ja, je uitspreken voor Yahweh. Nee, dat wordt er niet mee bedoeld. Het is meer in overeenstemming van me je hebt dingen bij hem gebracht... En zwijg dan een poosje. Blijf er niet meer in je, meer in je hoofd rond, rondzingen, zeg maar. Maar geef hem de tijd om ook tot jou te spreken. Dus wacht in stilte af en verwacht hem. En dat is meer wat ze bedoelen hier met het zwijgen voor en hem verwachten. Het is niet zo, dan lees maar in de psalmen, wat de psalmisten af en toe durven zeggen tegen Yahweh. Dan durf je bijna af en toe niet eens te zeggen tegen God. Bijvoorbeeld als je leest dan een zo'n psalmist die zegt, u hebt nog verkocht voor een spotprijs, hè, en je hebt... dat wordt er niet meer bedoeld, nee, je mag je eigen uitspreken voor Yahweh, en daar mag je best forse bewoordingen voor gebruiken, dat zie je ook bij de psalmisten zo, worden af en toe echt forse woorden gebruikt, om je, ja, je verdriet of wat ook uit te schreeuwen naar Yahweh, maar als je dat gedaan hebt, wees dan een poosje stil, geef hem de tijd om te antwoorden, en verwacht ook dat hij dan antwoordt, ontsteek niet in woede over hem, wiens weg voorspoedig is, en dat is moeilijk. Want vaak dan denk je: dan heb je wel die reactie. Dan moet je kijken, joh. Die gasten doen alles wat verkeerd is. En die worden gezegend. Dat hou je niet van over. Dat gebeurt wel. Maar het is blijkbaar iets wat ook toen al behoorlijk stak. Laat uw woede bewaren en laat uw grimmigheid varen, zegt hij. ontsteking in woede en breng stress kwaad. Je wordt er zelf niet beter van. Maar ook je omgeving wordt er niet beter van. Dus je kunt boos worden. Over iemand die dus enorm gezegend wordt, terwijl jij bij jezelf denkt dat het niet terecht is. Omdat hij God niet volgt, omdat hij dingen verkeerd doet, of dat hij, nou ja, noem maar op. En toch zegt het woord van ons luisteren, doe dat niet. Ga niet die weg op, laat die woede bedaren. Ontsteek niet in woede, het brengt slechts kwaad. Want de kwaadoeners zullen uitgeroeid worden staat. Maar wie ja bij verwachten, die zullen de aarde bezitten. Nou, dan heb je dus een probleem. Want als je dan gaat kijken naar, bijvoorbeeld als we dat hebben over de zondagvierdes en de sabbathvierdes, dan zeggen ze ja, hun verwachten toch ook ja, hè? dat is toch dezelfde toch? Het is toch niet zo dat hun dus toch een andere verwachten als dat wij verwachten? Nou, we gaan verder kijken van wat de Bijbel erover zegt. Het weinige dat de rechtvaardige heeft is beter, zegt hij dan, dan de overvloed van velen. En dan stond er in de teksten staat steeds goddeloze, maar als je kijkt in de grondtekst, dan staat er dus wetteloze. En dat is nou precies waar het om gaat. Want ja, ze verwachten ja, hè? althans dat zeggen ze. Maar ze doen de wet niet. En als Paulus zegt, sluister, als je zondigt tegen één wet, dan heb je alle geboden overtreden. Dan is dat geen flauwe kulletje. Je kunt niet zeggen, nou ja goed, oké, okay, ik hou het vierde gebod niet. Maar ja, dat heeft toch, we houden toch een rustdag. En als je dan die boekjes leest, dan zie je dat die dominees allemaal proberen aan te tonen: ja, moest luisteren, het gaat om de cyclus dat je zes dagen werkt en één dag rust. Het gaat meer over de rust en het is een uitzien naar de eeuwige rust. Nee, als God zegt: moest luisteren, ik heb een dag apart gezet, ik heb een dag geheiligd, dan is dat Gods dag en is er geen mens die daar aan mag zitten. Dat is net als de wetgever hier in Nederland, de wetgever maakt een aantal wetten. En wij als gewone mensen, zeg maar, kunnen die wetten niet aanpassen. Dat kan alleen de wetgever doen. En aangezien de wetgever, dat zegt hij ook, dat is Yahweh zelf, is ook de enige die die wet mag veranderen, is Yahweh. En nergens in heel de Bijbel vinden we een opmerking of een wet, waarin dus de zondag in de plaats is gekomen van de Sabbat. Maar, zegt de psalmist, de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede. De wetteloze bedenkt snode plannen tegen de rechtvaardigen. Hij knast het dan over hem. Nou, dat merken we ook. De mensen worden boos als ze merken dat wij de Sabbat vieren. Ze worden boos en ze gaan allerlei dingen verzinnen. Ze komen met een weet niet hoeveel boeken en artikelen aan. Moest luisteren, dat moet je lezen en dan snap je waarom het de zondag geworden is. Maar als je dan zegt, nee, moest luisteren, laten we de Bijbel erbij pakken, dan staat de wagen stil, want dat willen ze niet. Nee, nee, nee, nee, wij willen niet in de Bijbel kijken maar we willen kijken naar wat dus allerlei mensen over de Bijbel geschreven hebben maar dat is totaal niet interessant het is niet interessant wat een Calvin zegt of wat een kerkvader zegt of wat Luther zegt of wie ook we hebben genoeg gezien en gehoord over wat de impact is van wat die mensen geschreven en bedacht hebben met name als je kijkt naar de joden en zouden ze dan wel gelijk hebben over het veranderen van de Sabbat als ze al zulke dingen over Gods volk schrijven dan zijn ze niet waard dat je ook nog naar de andere dingen gaat kijken. Ja, we lacht hem uit? Want hij ziet dat zijn dag komt. En wat is zijn dag? Daar hebben ze het ook heel veel over, over de dag des heren. De dag des heren is de oordeelsdag. Dat staat heel duidelijk in de Bijbel. Dus als die mensen zeggen, van moeten luisteren, wij komen bij elkaar op des heren dag, dan is dat ten eerste een grote leugen. Want dat is niet des heren dag, want des heren dag, dat is dus de oordeelsdag. En die komt nog, die is nog niet geweest. En deze herendag, die zal ook totaal anders zijn als wat hun verwachten. De wettelozen hebben het zwaard getrokken en hun boog gespannen om de ellendigen en de armen neer te vellen af te slachten die oprecht wandelen. Dat klinkt allemaal heel erg heftig, omdat je, je denkt dat ze het goed bedoelen, maar als je ziet hoe we af en toe behandeld worden en hoe ze naar ons toekomen met zogenaamd goede bedoelingen, het enige wat ze willen is dat je weer in het stramien raakt van waarin ze zelf zitten. Je mag er niet buiten gaan, want stel je voor, dan hebben ze ook geen macht meer over je. Want je stapt uit het systeem, je gaat God dienen en je laat het woord je aansturen. Dus je laat niet meer de dominees of de ouderlingen je aansturen. Nee, zij dus moest luisteren. We gaan doen zoals geschreven staat over de Berea's. Die gingen controleren of de dingen die Paulus en de apostelen zeiden, of die zo waren zoals in de Bijbel geschreven stond. Tenach. en die kwamen erachter, ja dat klopt ze hebben gelijk, dan gaan we dat volgen en ze bleven dat doen, dus iedere keer als er dus gesproken werd door Paulus of een van de andere apostelen dan gingen hun controleren, ja prachtige boodschap maar voordat we onze goedkeuring er aan hechten gaan we eerst kijken, heeft hij gesproken zoals geschreven staat in de Tenach en komt het niet overeen, sorry maar dan nemen we het niet over maar je ziet dat in die andere gemeentes al, dat het vele malen minder is. Dus wat dat betreft, dan sprongen hun er echt bovenuit. En daarom worden ze ook enorm geprezen erover. Zo moet ook onze gestalte zijn. Wij moeten niet zomaar geloven wat er dus over ons uitgestort wordt. Nee, we hebben de verplichting om te kijken, klopt de boodschap met wat er geschreven staat in de Bijbel. En dan met name de Tenach, net zoals ze in Berea deden. En waarom met name de Tenach? Omdat het alles in overeenstemming moet zijn met de tenach. Dus als er een boodschap is in het Nieuwe Testament, die ogenschijnlijk in tegenspraak is met de tenach, dan heeft de tenach de vorm. En waarom? Omdat dat de basis is. De Torah is de basis van het hele geloof. En daarom zegt Yeshua ook op een gegeven moment in gelijkenis van die arme en die rijke man, tegen die rijke man moest luisteren, ze hebben Mozes en de profeten, Zelfs als komt iemand uit de doden terug, hij zal niet geloofd worden. En dat merk je ook. Je kunt zeggen wat je wil van misluisteren. Het staat in de Torah en Yeshua die zegt misluisteren, er zal geen Jood of titel van, heel de wet zal ongedaan maken totdat alles gebeurd is. En ze zeggen gewoon, nee, het is veranderd. En we willen niet luisteren naar die woorden die Yeshua gesproken heeft. En waarom niet? Omdat er dan heel vaak gezegd wordt, ja, er staat ook in datzelfde stukje dat alles is vervuld, dat hij is gekomen om alles te vervullen. Nou, als je kijkt in de grondtekst, dan staat er dus niet vervullen, maar dan staat er aanscherp. En dat zie je, als je dus het hoofdstuk verder gaat lezen, dan legt hij er een laag onder. Want dan zegt hij, ik zeg u, gij zult niet doden, maar ik zeg u, als u uw broeder uitscheldt, dan zul je voor het hogere gerecht komen. En dat gaat hij nog verder zelfs. Dus je ziet dat de vertaling af en toe hele andere bedoelingen weergeeft als wat werkelijk in de grondtekst staat. En dat is natuurlijk dus heel triest. Dus die mensen die beroepen zich op bepaalde woorden die vertaald zijn, maar als ze dus goed nadenken en zouden verder lezen, dan zouden ze zien van, hé, hey, het woordje wat daar staat, dat klopt niet helemaal in wat het verdere hoofdstuk zegt. Maar helaas wordt dat niet gedaan, wordt dat niet verder nagedacht. Hun zwaard zal in hun eigen hart dringen staat er, en hun bogen zullen gebroken worden. Dus alle aanvallen die ze dus proberen uit te voeren, die zullen gestopt worden. En die zullen tegen zichzelf uitgevoerd worden. Ja, ze komen op ons af. Ze komen met allerlei woorden, met allerlei zwaarden. Hè? Ze zeggen, weleens woorden hebben, die doen niet zeer. Nou, dat is niet waar. De woorden die kunnen je echt enorm diep treffen. Net als dat er door een zwaard gestoken wordt. Er zijn voorbeelden dat mensen zo geraakt zijn door iets wat over hun uitgesproken is, dat ze daar hun leven lang last van hebben. Dus ja, daar kun je beter nog, denk ik, je steek met een zwaard krijgen, daar kun je nog van genezen. Maar iets wat, zeg maar, dus uitgesproken is naar iemand, dat kan een gigantische impact hebben op het verdere leven. En God die zegt, moest luisteren, ik zal ervoor zorgen dat hun eigen zwaard zal in hun eigen hart dringen. En hun bogen zullen gebroken worden, dus de aanvallen zullen gewoon gestopt worden. Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed van vele wettelozen. Want de armen van de wettelozen worden gebroken, maar ja, we ondersteunt de rechtvaardig. En daar moeten we op vertrouwen. We moeten echt op vertrouwen, we moeten luisteren. We doen wat hij gezegd heeft, wij nemen zijn woord serieus, dan moet ook dit ook serieus zijn. Dus als hij zegt, je moet de Sabbat onderhouden, want dat is mijn teken tussen mijn volk en mij. Dan is dit ook waar. Dan zal die ook zorgen dat als je dus hem volgt en hem volgt in de wetten die hij gegeven heeft, dan zal die je ook ondersteunen. Door alles heen. Want Jawe die kent de dagen van oprechten. Een erfelijk bezit zal voor eeuwig blijven. Zij worden niet beschaamd ter tijden van onheil. In dagen van honger worden zij verzadigd. Er staat zelfs ergens van ik ken geen rechtvaardige van wie de kinderen brood zoeken. Dat staat ergens. Maar de wettelozen komen om. De vijanden van Yahweh zijn als kostbaarste van de lammeren. Ze verdwijnen. In de rook zullen zij verdwijnen. Nou waar gaat dit nou over? Dit gaat dus over het offer wat gebracht moest worden voor Yahweh Moest het beste zijn van de lammeren die je had. Je mocht niet kreupelen of lammeren die er toch al niet meer zoveel waard waren, mocht je offeren. Nee, je moest het allerbeste wat je had van je kudde, moest je offeren aan Yahweh. En ja, die verdwijnen dus in rook. De wetteloze leent en betaalt niet terug. Nou, dat hebben we echt meegemaakt. Niet één keer, maar meerdere keren dat je echt ziet van ja, mensen... die zeggen dat ze dus echt God dienen... en dat ze heel serieus zijn... maar ze lenen en ze betalen niet meer terug. Ze hebben allerlei smoesjes en allerlei dingen... maar er wordt niet terugbetaald. En dat is heel vervelend, maar het is wel zoals de situatie is. Dan zie je van ja, kun je aan een wetteloze niet lenen. Want die hebben... De wet niet, ze, ze houden de wet niet. Ze zijn daar gewoon niet serieus in. Ze denken dat, dat, dat ze er overal onderuit komen. Want als je één wet niet houdt, waarom zou je de rest wel houden? Maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft, zegt het woord. Want wie door hem zijn gezegend, zullen de aarde bezitten, maar wie door hem zijn vervloekt, worden uitgeroeid. De voetstappen van die man worden jawel vastgezet. Hij vindt vreugde in zijn weg. Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen... Ja, ondersteunt zijn hand. En daar moeten we echt op vertrouwen. We luisteren, we staan niet alleen. Zo voelt het soms, maar het is niet zo. Want hij staat naast ons. Hij staat achter ons. Hij, hij omvat ons helemaal. En we mogen alles in zijn handen leggen... ...en hij zal onze hand ook ondersteunen. Psalm 73, die begint er ook over. Psalm van Asef, ja, God is goed voor Israël. Voor hen, die zuiver van hart zijn. Heeft hij dat gemeend? Ja, dat heeft hij zeker gemeend. Ook over zichzelf. Maar dan heeft hij een soort met één keer moment en zegt hij: Ja, toch als ik terugkijk, het was bijna fout gegaan. Mijn voeten waren bijna uitgegreden. Ik was ja, bijna gevallen. En waarom? Omdat ik jaloers was op de dwaasen toen ik tevreden van de wettelozen zag. Ik zag hoe ze gezegend werden en ze deden niet wat Java gevraagd had aan hun. Ze doen het gewoon niet en ze worden toch gezegend. Tot aan hun dood toe zijn er immers geen boeien en hun kracht is fris. Ze kunnen alles, de rijkdom is gigantisch. Ze worden enorm gezegend. Ze verkeren niet de moeite, zoals andere stervelingen, en worden niet gekweld met andere mensen. En hij was er echt jaloers op, hij was er boos op. De hoogmoed hangt als een ketting om hun nek, want hun hebben het gelijk aan hun kant. Het geweld bedekt hen als een mantel. Niet alles gaat natuurlijk één op één op, maar wij hebben het wel meegemaakt van bedreigt het, moest luisteren, als je deze weg op gaat, dan ga je op een gegeven moment, word je in de ban gedaan, en dan moet je je realiseren dat je dus gewoon Gods wet wilt doen. Dus als je ook zegt tegen hun, maar moest luisteren, toon dan eens aan op grond van de Bijbel, waar staat dat wij dan dwalen, ja, ze kunnen het dus niet. Zeggen ze, nee, nee, maar de gegevenmiddag ja, sorry, maar daar heb ik niks mee te maken met de gegevenmiddag bereidenis. Als die gegevenmiddag in tegenspraak is met de Bijbel, ja, dan moeten we misschien die griff met een blijdnis, misschien wel overboord gooien. En dan moeten we misschien gewoon die weg doen. En aandacht gaan vragen voor ons luisteren wat staat er nou werkelijk in Gods woord. Maar dat wordt niet geaccepteerd. Hun ogen puilen uit van het vet, zegt de cijfer. Ze hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Ze spotten en spreken boosaardig van onderdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Nou, helaas, ja, we hebben het gewoon zo meegemaakt. Nee, van mensen uit de kerk, met name dus de. Ams dragers, zoals ze zichzelf te noemen, ze spotten echt met je. Alsof je, ja, een beetje gek bent geworden. Je gaat de Sabbat vieren, jongen. Je gaat achter het kruis. Nee, dan gaan niet achter het kruis. Wij blijven Jeshua volgen. Nee, dat kan niet. Als je terug naar de Sabbat, dan verloog je hem. Maar hij zegt zelf dat er niks verandert van de wet. Hoezo verloog hem? dan? Ja, nou, omdat dat, dat is de mede theologie. Wij hebben uitgesproken dat je dan hem verlogent... Dus dat is gewoon zo. De meest gekke dingen worden uitgesproken over je. En de meest afschuwelijke dingen maak je mee. En dat uit de hoogte spreken, nou, ik denk dat iedereen dat wel meegemaakt heeft. Van de, de dominees zijn eigenlijk niet te benaderen. Wordt uit de hoogte toegesproken. En om te proberen hun aan te spreken. En te zeggen, misschien ben je dus verkeerd bezig. Misschien zeg je iets verkeerds. Het wordt niet geaccepteerd. Want hun zijn dominee. Hoe waag je het om een dominee toe te spreken en te zeggen dat hij misschien een onwaarheid spreekt. Dat mag niet gebeuren. Ze zetten hun mond op tegen de hemel, hun tong wandelt honend rond op de aarde. En als jij dus verkondigt dat de wet veranderd is, dat zegt Jesu ook, dat degene die dus een wet ongedaan maakt, sterker nog, het verkondigt, dus de mensen zo vertelt dat die wet niet meer geldt, die zullen de minste genoemd worden in het koninkrijk. Dus ze verspelen het koninkrijk niet, maar ze zullen de minste zijn in het koninkrijk. Dus de mensen waar nu enorm tegen opgekeken wordt. en die dus eigenlijk als een soort met half goden vereerd worden. Ja, die zullen dan een hele lage plaats innemen. De laagste plaats die er is. En waarom? Omdat ze gezegd hebben dat de wetten van hun God en Meester niet meer gelden. Ze mogen dat zelf bepalen wat ze ermee gaan doen. Daarom kan Gods volk ertoe komen wanneer een volle beker water voor hen uitgeperst wordt. Dat ze zeggen, hoe kan God het weten? Zou de allerhoogste er weet van hebben. En ja, dat heb je wel eens. Dat het je echt aanvliegt en denkt van, hoe kan het nou toch? Waarom, waarom doet God er niet? Van? Hey, hij, hoeft, hij hoeft maar z'n vinger te knippen, zeg maar. En die mensen die snappen dat het Sabbat is. Maar het gebeurt gewoon niet. Nou, weet God het? Ja, natuurlijk weet God het. En heeft hij er verdriet van? Ik denk dat hij er verschrikkelijk verdriet van heeft. Dat er zoveel mensen zijn die zeggen dat ze hem volgen. En dan de heilige dag van zijn tegenstander houden. Van de baal. De zonne-god. Het moet een verschrikkelijk verdriet doen. Zie, deze zijn wetteloos. Toch hebben ze in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Dat zegt Azaf. Dat was ook in die tijd, viel dat al op. Was dat gewoon een, ja, bijna een wetmatigheid. Het gebeurt gewoon. Ja, voor niets, zegt Azaf dan, heb ik mijn hart gezuiverd. En mijn handen in onschuld gewassen. Ja, he. dus blijkbaar is het allemaal voor niks. Ik heb dat gedaan, ik heb gedacht dat ik goed deed. Ik heb gedacht dat ik God diende. Ja, God ziet het niet eens, zegt hij eigenlijk. God heeft er helemaal geen aandacht voor. Want ik word de hele dag word ik gekweld. en bestraffing is er elke morgen. Iedere keer dan word je weer aangevallen en komt het weer in je hoofd en zit je hele gesprekken te voeren met die mensen. Om ze te proberen te overtuigen. Je blijft ermee bezig, want het gaat je aan je hart. Het is niet zo dat die mensen, dat je makkelijk kan zeggen oké, okay, dan zet ik ze buiten mijn systeem en dan, dan doen ze er niet meer toe. Nee, het is je familie. Het zijn je broers, het zijn je zussen, het zijn je vader, het zijn je moeder. Het zijn mensen die je enorm aan het hart gaan. Het zijn je kinderen. Dus daar word je door gekweld. Dat doet zeer. Je zou ontzettend graag willen dat ze meegingen in dat traject. En dat ze ook mogen ervaren dat in het houden van Gods geboden zo ontzettend veel zegen zit. En dat je merkt van ja, we worden zo ontzettend gezegend. En dat we, ja, we mogen zo ontzettend graven in die schatkamer van de Bijbel. Die pas open gaat. als je die stap neemt om de sabbat te vieren. En dat zie je ook aan de dood. als je ziet hoe die boekjes in elkaar zitten. dan zeg je: het is ongekend. dat die mensen niet weten waar het over gaat. Ja, ze hebben ogen, maar ze zien niet. en ze hebben oren, maar ze horen niet. En waarom niet? Omdat ze niet doen wat gevraagd wordt van hun. Want als jij je eigen niet heiligt. en je zet niet zijn dag apart. ja, waarom zou God je dan inzicht geven. in. Zijn grote geheimen. Net zoals er geschreven staat. Je moet luisteren over die talenten. Je moet luisteren, ik geef je talenten. En je woekt ermee. En als je niet trouw bent in die talenten. Waarom zou ik je meer toevertrouwen? Want dan ben je het gewoon niet waard dat je dat toevertrouwd wordt. Als ik zou zeggen, ik zou ook zo spreken. Zie, ik zou ontrouw zijn aan alle kinderen. Je kunt niet meer terug. Althans, wij kunnen het ons niet voorstellen dat we op een gegeven moment weer zouden zeggen. Nou, oké, okay, het wordt ons zo te veel. Is prima, we gaan weer terug naar de zondag. Het gaat niet meer. Het kan niet. Je kunt niet zeggen, dan zou je alles moeten verlogen. Nou, dat bestaat niet. Je kunt niet meer zeggen, ik ga terug. Want je zou ook niet alleen aan hem ontrouw zijn, maar je zou ook aan al die mensen bij wie de ogen open zijn gaan. Je zou ontzettend ontrouw zijn. Dat kan toch niet? Nee, dat kun je voor jezelf niet meer verantwoorden. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, zegt Asaf. Maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik Gods heiderdom binnenging. En op hun einde letten. Dat is natuurlijk een heel triest verhaal. Hij merkt op een gegeven moment van ja, als het dan op hun einde aankomt, dan gaat het mis. Dan zet u hen op gladde plaatsen. Het doet hen in verwoesting vallen. En dan worden ze in een ogenblik tot de verwoesting. Nou, dat is niet wat je wil. Je wil niet dat dat plaats gaat vinden. Je wil ontzettend graag dat ze meegaan op datzelfde pad. En dat ze meegaan in het volgen van Jaber. Ja, ze zeggen wel dat ze het doen, maar ze doen zijn woorden niet. Dus wat is het nou? Volgen ze hem nou, of volgen ze hem nou niet? Hoe kun je nou zeggen van, moet de tien geboden, die moet je houden. Maar één gebod, daar hebben ze een, een smoesje over en zeggen ze, ja, dat is dan een soort ceremonieel gebeuren. Dus die hoef je niet te houden. Ja, hoezo niet? Waarom is de rest dan ook ceremonieel dan? Waarom kun je wel tegen die mensen zeggen, joh, moet ik kan me heel goed indekken dat er bepaalde situaties zijn... Waarin je gerechtigd bent om iemand van het leven te beroven. Nou, dan worden ze boos. Hey, dat hebben we, hadden wij met de doden, Ik sta aan het luisteren. Ik kan me heel goed voorstellen dat als er dus iemand komt. En een van mijn kinderen iets verschrikkelijks aandoet. Dat je zo door het lint gaat. En dat je dan, ik zeg, dat zie je ook in de rechtspraak. Dan krijg je een lagere straf omdat ze snappen wat er aan de hand is. Ik zeg, dan zou God ook zo kunnen reageren, toch? Het staat van goed, hij zult niet doden. Maar er zijn toch best wel uitzonderingen. Nee, ze zijn geen uitzonderingen. Ze zei: waarom zijn er dan wel uitzonderingen voor de Sabbat dan? Waarom hebben jullie daar geen moeite mee om alle dingen te verzinnen over de Sabbat? Terwijl, als ik dan probeer aan te tonen dat er misschien uitzonderingen zijn voor gij zult niet doden, dan zeggen jullie, nee, geen enkele uitzondering geldt. Het is heel raar met meten met twee maten. Daar hebben ze geen moeite mee. Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, zult u, heren, als u wakker wordt, uw beeld verachten. Dan gaan we naar handelingen. We hebben nu... Gekeken naar twee stukjes uit de psalmen en dan gaan we kijken naar handelingen. Daar zien we een ontzettend mooi voorbeeld over hoe een zegen ervaren wordt. De zekere Jood, van wie de naam Apollos was, van Alexandrië van afkomst, een welsprekend man, die kundig was op het gebied van de schriften. En de schriften was in die tijd de tenag, dus wat wij het Oude Testament noemen. Er was geen Nieuw Testament. Dus die man die komt met de tenag, een apostel. Hij komt in Efeze aan en hij was dus in de weg van Yeshua onderwezen en omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Heeren. maar hij wist alleen van de doof van Johannes. Nou, dan zie je al, nu gaat er wat mis. Dus, wat ik denk, er wordt altijd gezegd van in de weg van Yeshua of van de Heer Jezus, maar dat geloof ik niet. Ik geloof dat hij onderwezen was in de weg van Yahweh. En dat hier dus Yahweh moet staan. Want als hij alleen maar wist van de doop van Johannes, dan wist hij dus niks van Yeshua. Maar hij wist wel van Yahweh. En dat komt helemaal overeen dat hij dus met de tenacht komt. Als er staat dat hij alleen wist van de doop van Johannes, dan betekent dat dat hij dus spreekt over de zaken van Yahweh. En dat onderwijst hij dan. En dan gebeurt er iets heel moois. Hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En dan is er een echtpaar, Achilla en Priscala, die horen hem. En na de dienst nemen ze hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Dus die horen dat en zeggen, ja, ho, ho eens even, de situatie is wat veranderd. Je moet nog een stukje meer vertellen. En dat wist hij blijkbaar niet. Daarom de conclusie, hij sprak niet over Yeshua, maar hij sprak over Yahweh. Ze dus leggen hem het allemaal uit, maar niet helemaal volledig. Dat blijkt aan het vervolg van het verhaal. Hij wist nog steeds niet alles. Apollos heeft daar een poosje gepreekt. Hij wil naar Agaize reizen. En de broeders daar zo, dus die dus in de synagoge zaten, die willen hem op weg helpen. Die sturen een soort aanbevelingsbrief mee. En die zeggen dan aan de mensen in Agaize, moest moet luisteren, dat is een hele fijne prediker. En je kunt goed naar hem luisteren. En dat gebeurt dus ook. Dus hij komt daar en hij bood veel hulp aan hen die door de genade geloofden. Dus hij was gewoon geaccepteerd als zijnde een apostel en een prediker. Hij bestreed de joden krachtig in het openbaar, door uit de schrift te bewijzen dat Yeshua de Messias is. Dus dat had hij gehoord van die Akida en de Priskida, die hadden dus goed onderwezen van hoe de situatie nu veranderd was, en dat hij dus niet alleen jaweh moest prediken, maar dat hij dus ook de Messias moest prediken. En wat er dus veranderd was, doordat Yeshua gekomen was, en zijn bloed gestort had voor zijn gemeente. Maar ze hebben niet alles verteld. Dat blijkt ook aan het volgende verhaal. Want na verloop van tijd, toen Apollos in Korinthe was, en daar preekte, komt Paulus, die eerst in het bovengedeelte van het, wat wij nu Turkije noemen, was, komt in Efeze. En hij trof daar enige discipelen aan, logisch. Want die Apollos, die had daar ook gepredikt. En dan vraagt Paulus aan die mensen, die dus tot geloof gekomen waren, hebt u de heilige geest ontvangen toen hij tot geloof kwam? En tot hun verbazing staat er dan, en ze zeiden tegen hem, we hebben niet eens gehoord dat er een heilige geest is. En dat is dus de conclusie, dat is dus de apostel nog steeds niet het hele verhaal kende. Dus hij heeft gepredikt over Yeshua, hij heeft dat het hele verhaal heeft hij dus gekregen van Akira en Priscilla, maar ze hebben niet erbij verteld van, ja, maar luisteren, als je die mensen dus tot geloof komen, dan moeten ze dus de heilige geest krijgen. Wisten hun dat? Dat denk ik wel. Waarom dat niet over gesproken is? Geen idee. Maar Paulus komt dit dus tegen. Dus hij komt daar zo. En hij merkt dat dus de prediker voor hem niet het volledige verhaal heeft gepredikt. En hij gaat ermee aan de slag. En hij zei tegen hen, waarmee bent u dan gedoopt? En ze zeiden, met de doop van Johannes. Dus Achille en Priscilla hadden niet eens de doop van de Shua uitgelegd. Dus je ziet dat ze dus een gedeelte van de sluier hebben ze opgelicht. En daar was hij ontzettend blij mee. Dus hij ging echt over wijze dat Yeshua de Messias was vanuit de tenag. Maar net de laatste stap, zeg maar, is niet gezet. Nou, hier gaat Paulus mee aan de slag. En Paulus zegt, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk, dat ze moesten geloven in hem die na hem kwam, en dat is de Messias Yeshua. En daar had hij over gepreekt, Apollos, maar niet dat de mensen dus ook gedoopt moesten worden in de naam van Yeshua, en dat ze dan de heilige geest zouden ontvangen. En nadat ze dat gehoord hadden, Werden zij gedoopt in de naam van de Heer en Yeshua. En Paulus legde handen op hun en de heilige geest hen. Ze spraken in vreemde talen en profeteerden. Nou, dat moet echt als een bom ingeslagen zijn in de gemeente. Van joh, ze dachten dat ze al een heel eind goed op pad waren. Ze waren ontzettend blij met Apollos. Ze geven hem dus aanbevelingsbrieven mee voor de volgende gemeentes waar hij naartoe gaat. En er komt een andere prediker en die, die gaat dan uit de diepte in met hun. Die zegt nou, het is geweldig wat hier gebeurd is maar het is nog niet ver genoeg. Dat zou je dus heel graag willen in dus de christelijke gemeentes. Ja, ze hebben allerlei dingen gehoord, maar het is niet ver genoeg gegaan. En dit zou je dus ontzettend graag willen, dat je dus als een soort paulus naar hen toe mag gaan en zegt: joh mensen, jullie hebben niet het volledige verhaal. Want het verhaal is nog steeds, de sabbat is nog steeds Gods dag. Dat is niet veranderd. En ja, het dopen is ook nog steeds, maar er is geen kinderdoop. Er moet een volwassen doop zijn en we worden niet gedoopt in de naam van de drie eenheid, we worden gedoopt in de naam van Yeshua, want dat staat in de Bijbel. En de enige keer dat het in de Bijbel staat dat er in de drie eenheid gedoopt wordt, daar zijn alle theologen het over eens dat dat toegevoegd is. Want het is een ander handschrift, dat staat in de officiële oude geschriften, staat het niet. Het is later toegevoegd door de mensen die willen ja, bewijzen, zogenaamd, dat er een drie eenheid is. Het is erin gelegd, het staat er niet in. Het is gewoon verschrikkelijk triest. Want als dat wel zou zijn geweest, dan had Paulus hier gezegd, moest luisteren, je moet gedoopt worden in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. En dat zegt hij niet. Er moet gedoopt worden in de naam van Yeshua. En dan ontvang je de heilige geest. Het was maar een klein clubje. Twaalf mensen. En dan ging de synagoge binnen. en sprak vrijmoedig. Drie maanden lang. en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het Koninkrijk van God. Je moet je nagaan, hè. Dus eerst was Apollos... Die probeert ook die mensen te overtuigen dat Yeshua echt de Messias is. Dan komt Paulus, is eigenlijk de topapostel, zou je zeggen, degene die zo ontzettend veel zegen heeft ontvangen, en waar wij ook het evangelie aan danken. Dat Europa het evangelie heeft, dat is echt te danken aan Paulus, omdat hij dus overgestoken is en het hier in Europa verspreid heeft. De grote gezegende apostel, zeg je eigenlijk, en hij probeert van alles en het lukt hem niet. Sommigen werden verhaaldstaten en bleven ongehoorzaam. En ze bleven, en dat was nog veel erger, kwaad spreken tegenover de menigte. En hij besluit: dan ga ik bij hem weg. Ik ga gewoon een andere locatie zoeken. En hij zond de discipelen af en sprak dagelijks in de school van de sekretairams. Nou, het wordt ons ontzettend vaak verweten dat wij dus ons afgezonderd hebben. Want, zeggen ze, de opdracht is om dus gezamenlijk samen te komen. In de dienst. En wij scheiden ons af. Nou we hebben hier ons grote voorbeeld. Denk ik. Van hij probeert hen te overtuigen. Van de zaken van het koninkrijk van God. Als Yeshua zegt. Het koninkrijk van God. Dat kan niet verdeeld worden. Want een koninkrijk wat tegen zichzelf verdeeld is. Dat zal niet bestaan. Maar dat zal kapot gaan. Dan gaat dat niet over het koninkrijk van God. En als hij zegt. Dat er dus een eenheid moet zijn. Dan betekent het dus dat als er een wet is voor de joden, dan moet die wet, omdat we dus geënt worden op de joden, moet die wet ook voor de Heidenen gelden die erbij komen. En dat is het grote probleem. Hun zeggen, nee, de joden moeten zich aanpassen aan ons en wij niet aan de joden. En dat is nou precies wat God niet gezegd heeft. God heeft gezegd dat hij heeft zijn volk en hij heeft het uitgebreid met anderen die erbij mogen horen. Maar het is niet de bedoeling dat dus dat andere volk het volk wordt. En dat dan zijn volk zich moet verenigen met dat andere volk. Zo staat het niet in de Bijbel. Dus wat wij doen is ja, we gaan bij hun weg. Maar we hopen dat er op een gegeven moment weer een keer opening komt. En dat ze echt de ogen open gaan. En dat ze zien wat God werkelijk zegt in hun woord. En dat ze zich gaan aansluiten. Twee jaar lang spreekt hij daar dus. Dan zegt dus die stijver dat iedereen in Azië het woord van de Heer Jezus gehoord hebben. Zowel Joden als Grieken. Dus dat moet een enorme impact hebben gehad, al die jaren dat Paulus daar dus aan het breken is. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Ja, je zou willen dat dat, dat het nu ook zou gebeuren. Is God daar macht daarvoor? Ja, zeker weten. Zo zelfs dat als de aste zweetdoeken op de doeken, die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekte van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen onvoorstelbaar. Dus hij hoeft niet eens zelf te komen, maar gewoon de doeken die hij op zijn lijf heeft gedragen, die hoeven ze alleen maar op de zieken te leggen en de mensen worden beter. Of de boze geesten, die gaan uit hun weg. Dan krijg je een ontzettend leuk... Voor, ja, ik vind hem een stukje humor in de Bijbel. Enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbesweerders waagden het de naam van de Heer in de uit te spreken over hen die boze geesten hadden. En wat doen ze dan? Ja, ze kunnen niet uit zichzelf spreken, want ze hebben dat geloof niet. Dus denken ze, weet je wat, we doen net alsof we dus van die shamanen zijn uit Afrika. Wij doen een aantal bezweringen, spreken we uit. En daar zullen die bodemgeesten wel naar luisteren. Dus ze zeggen, wij bezweren u bij Yeshua, die door Paulus gepredikt wordt. Nou, duidelijk, hè? En dan, geweldig wat er dan gebeurt. Het waren zeven zonen, notabene van een Joodse overpriester. Dus iemand die hoog aangeschreven stond. Die dus deden, en dat zullen ze waarschijnlijk ook voor geld gedaan hebben. Dus dat was gewoon hun inkomsten dat ze deden. En wat zegt dan die boze geest? Die zegt, Yeshua ken ik, en van Paulus weet ik af, maar u, wie bent u? Wie zijn jullie? Jullie ken ik niet. Dat dit is iets waar we ontzettend goed op ons door laten dringen. De duivel, die kent Yeshua. Die heeft ook geprobeerd hem over te halen om hem te gaan dienen. Maar hij heeft ook een ledenlijst. Hij weet ook wie op de lijst staat. En dat zegt hij ook, Paulus weet ik ook, van Paulus weet ik ook. Maar jullie ken ik niet. Jullie horen er niet bij. Dus jullie hebben geen autoriteit. Jullie hebben geen autoriteit van Yeshua. En wat gebeurt er dan? Dan valt hij hen aan. De man in wie de boze geest was, sprong op en af. Hij overmeestert zeven mensen. Eén man is zeven man te sterk. Hij bleek sterker dan hen. En ze worden naakt en gewond uit dat huis gejaagd. En het mooie is, dat hele gebeuren, dat wordt dus in heel Azië bekend. Bij iedereen. En iedereen die kreeg vrees over wat er gebeurd was. Nou, dit moet wel iets heel erg bijzonders zijn. En het mooie is dat dus de naam van de Heer Yeshua groot werd gemaakt. Door dit hele gebeuren. Dus het was niet alleen door het prediken van Paulus wat er gebeurt, maar het was ook door alle wonderen die gebeuren. En door deze... Gebeurtenis met die zeven zonen van Iskeva. En vele van hen die geloofden kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. En er waren heel veel die toverkunsten uitgeoefend hadden. Heel triest om te lezen eigenlijk, maar blijkbaar was dat zo. Dat zie je ook al aan die zonen van Iskeva, de Joodse overpriester. Dus op zich goed. het geloof bijgebracht zou je zeggen. En toch verzanden ze in allerlei toverkunsten. Die toverkunstboeken worden bij elkaar gebracht en wordt het verbrand in tegenwoordigheid van iedereen die dus daarbij wilde zijn. En dat was een behoorlijk bedrag, 50.000 zilverstukken was dat waard. En zo nam het woord van de heren met kracht toe en het werd steeds sterker. En toen het alles voorbij was, nou Paulus, die nam Paulus zich voor. Van nou, mijn ik wil heel graag door naar Macedonië. Dat ligt dan zeg maar dus uh, ja, een beetje linksboven Turkije. En dan ga je, En dan van daaruit wilde hij dus naar Jeruzalem reizen. En dan zegt hij: Als ik daar geweest ben, dus dan maak je eigenlijk een rondreis. dan wil ik ook naar Rome. Dan wil ik ook Rome zien. Dat twee mensen die steeds bij hem waren: Timotheus en Erastus. Die stuurt hij dan eerst naar Macedonië om dingen voor te bereiden. En hij bleef nog een poosje in Azië. En in die tijd ontstond er dus echt een soort gigantische opschudding. over de weg van Yeshua. En wat er dus allemaal gepredikt werd. Want iemand van wie de naam Demetrius was, een zilversmid die zilveren tempeltjes van Artemis maakte, en dat is dan de godin Artemis, verschafte aan zijn vakgenoten een niet gering inkomen. Een niet gering inkomen het betekent dat hij dus zorgt voor een enorme welvaart in Efeze. Want Efeze stond er onbekend dat dus die zilveren tempels gemaakt werden en daar stond ook, dus die grote steen die uit de hemel was gevallen. En wat doet hij? Hij roept al de arbeiders die die dingen maakten bij elkaar. Dus het was niet zomaar iemand die, die metig is. Nee, hij had dus een systeem ontworpen om dus die tempeltjes in massaproductie te kunnen maken. Dus het was niet zeg maar van allemaal losse arbeiders die dus... Nee, er werd echt in massaproducties werden die tempeltjes gemaakt en zo hadden ze dus een enorme rijkdom verzameld. En je zou bijna zeggen, het is een soort van vakbondsvergadering. Eigenlijk de eerste die overal ter wereld plaatsvindt. Voordat er überhaupt maar sprake was van een vakbond, zie je hier al dat hij dus al die mensen bij elkaar roept, die daarbij betrokken zijn, en dus zijn misnoegen en zijn angst uitspreekt. En dan zegt die mannen, u weet dat we aan deze bezigheid, dus het maken van de tempeltjes, onze welvaart ontlenen. Daar hebben we onze grote rijkdom aan te danken. En dan komt er ineens een Paulus. En die spreekt in heel Azië. Dus niet alleen tegen de grote menigte hier in Efeze, maar echt over heel Azië. Hij overtuigt de mensen. Sterker nog, hij maakt ze afkerig van de afgoden door te zeggen dat goden met handen gemaakt zijn, dat zijn geen goden. Nou, dat vinden ze verschrikkelijk. Want ja, dat is hun inkomst. Daar leven ze van. Daar worden ze door gezegend. Dus door het dienen van de afgod Artemis, merken ze dat ze dus enorm gezegend worden. En niet zomaar gezegend. Nee, Efeze was echt beroemd wat dat betreft. En hij zegt ook: we lopen niet alleen het gevaar dat ons beroep een slechte naam krijgt als zilversmeden. Maar ook, en dat was het nog misschien wel erger, dat de tempel van de grote godin Artemis als niets beschouwd zou worden. En waarom? Omdat ook de grootheid dreigt te verdwijnen van haar aan die heel Azië en de wereld eer bewijst. Dus je ziet dus dat Efeze ook deelde in die grote eer die aan Artemis toegewezen was. Dus heel die stad werd eigenlijk gezegend omdat ze dus de godin Artemis dienden. Nou, dat was gewoon een bewijs voor hun en dat wordt nu ineens bedreigd doordat er iemand komt... En tegen iedereen loopt te vertellen, ja die godin Artemis dat is helemaal geen god joh, je moet je niet dienen. Je moet alles wat van die godin is, moet je weggooien, dan moet je uit je huis verwijderen, want dat is geen god. Er is maar één god en dat is Yahweh. En die wordt gepredikt door Paulus en de andere apostelen. En ze horen dit en ze worden vervuld van woede. En waarom? Het ging over hun inkomsten, het ging over hun bestaan. En ze begonnen te schreeuwen, groot is de Artemis van de Efeziërs!" En heel de stad staat er, raakt in opschudding en ze stormen eensgezind naar het theater. Nou, ik weet niet of je het wel eens gezien hebt, zo'n ouderwets theater. Dat is dus gewoon een soort marktplein waarop je dus voor trappen hebt, helemaal rondom. Dat was dus het theater. En dus op het marktplein werden dus allerlei spelen gehouden, of voorstellingen, of er werd ook wel gesproken. Dat was dus de samenkomstplaats van zo'n stad. En ze sleuren Gaius en agistaris, sleuren ze mee, Dat zijn rijgenoot van Paulus. Worden meegestuurd op dat marktpijn En daar wordt ineens een heel groot oproer wordt er gehouden. En Paulus die hoort daarvan. En die zegt. Ja ik, ik ga dat volk even toespreken. Is natuurlijk een schitterende gelegenheid. Dus iedereen bij elkaar. dan kun je ook geweldig. Het evangelie preken. Maar het was niet het goede moment. En dat, de andere discipelen zien dat ook. Gelukkig. Zijn nou Paulus het is niet echt verstandig om daar. Met dat oproer daartussen te gaan. Dat kost je misschien wel je leven. Dus hij wordt tegengehouden. Ook sommige van de oversten van Azië, die dat gehoord hadden, die sturen mensen naar hem toe en zeggen, tegen Paulus van de luisteren, ga alsjeblieft niet naar de theater toe, want dat gaat fout. Dus gelukkig waren er best wel wat mensen die dus hem ook beschermen, tegen zijn innerlijke drang om eigenlijk overal waar, hij, waar de kans zag het evangelie te prediken. Het was een enorm roerig gebeuren, snap je, bij een hele grote vergadering die samengeroepen wordt, waarvan de meeste mensen niet eens wisten waarom ze bij elkaar gekomen waren, dan heb je dus dat iedereen gaat zitten roepen door elkaar en het was één grote puinhoop eigenlijk. Dan komt er een heel verstandig man Eerst wordt Alexander, die wordt naar voren geduwd, omdat hij ook met Paulus gewerkt had en die wilde dus proberen om zich te verdedigen ten over het volk. Hij zal gegarandeerd gehoord hebben dat hun het volk eigenlijk het brood uit de mond wilde stelen, want dat zal gegarandeerd gezegd zijn. En hij wilde gewoon zeggen, neem eens luisteren, uh, wij hebben niet zozeer bezwaar tegen wat jullie verdienen, maar we hebben wel bezwaar dat jullie dus iets zeggen wat niet waar is. Maar ze hoort dat hij een Jood was, en daar waren ze het niet mee eens blijkbaar, dus toen was het ook al heel veel antisemitisme, en toen wordt er twee uur lang geroepen, groot is de Artemis van de Ephesius. Eén groot zankhoor, zou ik zeggen om die godin te eren. Dan komt die stadssecretaris en die krijgt het voor elkaar om dus de heel die menigte te kalmeren en die roept dan daar zo, mannen van Efeze. welk mens is er die niet weet dat de stad van de Eveses de tempelbewaarster is van de grote godin Artemis en van het beeld dat uit de hemel gevallen is. Dus blijkbaar werd er dus een of andere beeldwet aanbeden en er werden ook Afbeelding van gemaakt en van de tempel waar ze dan in staat. En hij gaat in op wat de mensen al wisten. Dus ze worden een beetje bevestigd in wat ze aan het roepen zijn. En als hij dat voor elkaar heeft, hij zorgt ervoor dat er een soort ja, overeenstemming bereikt wordt. Dus hij zegt uit de dimension, maar er wat ze aan het roepen. dat weet toch iedereen dat jullie aan het roepen zijn? Je hoeft er niet uit te, uit te roepen. Zo nergens voor nodig. En omdat het gewoon niet tegen de te spreker is, zegt hij, is het gewoon heel belangrijk dat jullie kalm blijven en niets gaan doen wat tegen de wet is. Doe alsjeblieft geen ondoordachte dingen. Blijf rustig. Waarom doen jullie zo ontzettend moeilijk eigenlijk? Want je hebt deze mannen hier gebracht, dus hij heeft echt zijn huiswerk ook gedaan. Het waren geen tempelrovers. ze hebben uw godin niet gelasterd, ze hebben niks verkeerd gedaan. En toch zijn jullie met z'n allen massaal bij elkaar gekomen om zo'n gigantische oproer te maken. Dus, zegt hij, heel simpel, als die Demetrius en zijn vakgenoten, als ze iets hebben tegen iemand anders, nou laten ze dan een aanvragen. Ja, die, laten ze een klacht indienen. We hebben stadhouders, dus dat kan allemaal keurig netjes volgens de wet kan dat afgehandeld worden. En als ze over andere zaken nog iets speelt, nou... Daar hebben we de wettige vergaderingen voor. Dan wordt het daar beslist. Dus hij haalt de lont uit het kruidvat. En je ziet dat heel die opstand ook ineens in elkaar zakt. Als helemaal niets. Want we lopen gevaar, zegt hij, van oproep beschuldigd te worden. Om wat er vandaag gebeurd is. Omdat er geen enkele reden is aan te voeren. Waarmee we rekenschap kunnen afleggen van deze oploop. En het was over. Dus hij heeft dit gezegd. En de mensen die... Ja, die kijken elkaar aan. Ja, we hebben eigenlijk ons zo verschrikkelijk druk over zitten maken. En je ziet al het dan iedereen gewoon terug naar huis. Het is over. Het is weg. Nou, wat zijn nou de leerpunten hieruit? Soms wordt het evangelie verkondigd, maar hebben de verkondigers geen notie wat het evangelie inhoudt. Nee, daar is dit stuk heel duidelijk een voorbeeld van. Dan moeten er anderen zijn die verder op weg zijn, om het in alle rust uit te leggen en toe te lichten. En gelukkig zijn er ook zulke mensen die dat doen. De prediker moet wel genegen zijn om het aan te nemen. Als de prediker zegt voor me sluister: Ik wil er niks van weten, dan schiet je doel voorbij. Zelfs de boze geesten kennen Yeshua en Paulus, maar gij wordt ook gekend. Zelfs de afgoden brengen grote rijkdom en zegen. En dat is eigenlijk waar dit hele stuk over gaat voor mijn sluister: Je kunt niet zeggen voor moest sluister: Ik doe dit en dat en daarom word ik gezegend. Nee. God zegt, en Jezus zegt, als luisteren, als je Gods wetten volgt, dan hoor je erbij. Dat wordt gezegd en zeker op het allerlaatst. Maar de grote krachten die Paulus deed, konden ze het bestist niet evenaren. Amen. Wil je nog een lied zingen? Vrede voor Jeruzalem? Dan wil ik de zegen uitspreken die ik in zijn naam op u mag leggen. Verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. Ja, we zegenen u en hij behoede u. Ja, we doen zijn aangezicht over u lichten en zij u genaderd. Ja, wij verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen. En het laatste lied is Yeshua. Dat heeft een vriendin van ons geschreven en uh, die speelt dat ook zelf. Dat de dienst besluit met een uh, afsluitingsgebed. Amen.